Ja, het blijft een leuk plaatje Maar vinden jullie het een leuk liedje? Ja, we vinden het een heel leuk liedje Supergrass en uh, It's All Right Oh man, het is bijna weer 20 jaar geleden Gewoon dat deze plaat uitkwam Echt, uh, mm. ja, ik vind het nog steeds een uh... mm. Oh ja mm. oh. oh man, wat vind ik een heerlijke plaat je bitch niet. Oh, sorry <lacht> ik er, Nee, ik zal er niet meer aan zitten, sorry ik liet me even helemaal gaan op die muziek. Nee. Ja, ik merk het. En dat is niet de bedoeling. Be 6, nee, dat mag ja. niet. Wie zich ook helemaal liet gaan, dat was ja. de Zweedse minister van Cultuur, Lena Adelson-Liljerot. Yeah? Lul je rot. Nou ja. Ik heb voor haar aangeboden. Want ze had een taart gemaakt. Waarop een naakte Afrikaanse Ook heb ik gezien. vrouw was afgebeeld. Oh, wat en fout ik... is dat. Ja, de taart was gemaakt voor een bijeenkomst ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Zweedse kunstenaarsorganisatie. En uh, ja, uh, het aansneden van de taart riep beelden op van een vrouwelijke besnijdenis. En dat is een oh. praktijk die algemeen als barbaars wordt beschouwd. Maar het schijnt echt gewoon in bepaalde delen van Afrika nog steeds voor te komen. En de Nationale Associatie van Afro-Zweden vond de ceremonie. Een daad van slechte smaak en racisme. Maar ja, ze heeft opgewekt, uh, uh, opgewekt en oprecht haar excuses aangeboden. Want zij had echt met de taart bedoeld om het racisme juist aan de kaak te stellen. En de taart was zelfs gemaakt door een Afrikaanse kunstenaar die in Zweden bekend staat om zijn provocerende huh? kunst. Nou ja. Ja, dan had die man het toch zelf ook moeten zeggen van nou dit kan niet. En begin dan zeker niet aan te snijden in de flamoes. Want dat, dat was wel het punt Ja, ik. heb je het gezien? Dat filmpje? Ja, ja. Gadveh. Ik heb echt een beetje een, uh, een raar gevoel Er Er komt er allemaal aardbeisaus uit, net op dat moment. Ik vond het een heel naar idee. Uh, raar, ja. Dus ze hadden beter bovenaan zoiets. kunnen beginnen dan. dat was het al heel anders geweest. Ja, dan had hij echt geschreeuwd. Hij of zij. Want het is, het is namelijk, als je die gezien hebt, dus een tafel, onder die tafel zit dan iemand en die had zijn hoofd alleen naar boven gedaan. En aan zijn hoofd hadden ze zeg maar, de taart gemonteerd. En het was allemaal pikzwart. En uh, ja, dan moest je er bij de, de vagina moest je beginnen te snijden. En ja. elke keer als het dan het mes erin ging en iedereen liep er een beetje omheen zo te snijden. en dan begon ah, ah, Oh, dat was zo. Oh, was dat was dat? Oké. Okay. Het zag er echt... Luguber uit oh, nou, maar goed, Kijk dan ah, ja. snel even naar wat andere filmpjes Onder andere was een filmpje zien van een vrouw Die stond namelijk bij een uh, geblindeerde auto Stond ze zich een beetje op te maken zo. Op een gegeven moment dacht ze, oh, dan zit mijn onderbroek aan Goed, dus ook de onderbroek zo een beetje uh, te doen En een jurkje omhoog te doen En uh, het was helemaal aan het opmaken Tot op een gegeven moment ging het raam omlaag van de auto Er Zat er gewoon nog iemand in de auto oh. Dat had ze niet gezien Oh, wat raar. Dat zijn echt leuke filmpjes gewoon. Ja, oh ja. ja, ja, ja je hebt leuk. tegenwoordig ook van die hè? Dat ze dan de leukste filmpjes laten zien. Uh, die de laatste tijd dan uh, gezien zijn op internet. En dit zijn de, de, die de meeste hits hebben, die zijn het leuks. Ja, Die zitten ja. inderdaad wel hele grappige bij. Ja, zeker Toch? weten. Uh, ja, nee, ik, ik kan er soms wel even van genieten. Oh ja, nog even. Als je vandaag, uh, zeg maar, uh, boodschappen doet. Let even op de plofkip, hè. Doe het ja, even niet. Wat is er mee? Nou, dat je geen plofkip koopt. Nee, nee. Dat nee. is een nieuwe, zeg maar, van Cosmis 51, dat je het uh, wat, je, wat je koopt en waar koopt. Want kan heel vaak, want heel vaak kan er plofkip in zitten. Ja, ja waarom staan ze dan toe? Nou ja, goed. Zoals bij McDonald's had er plofkip in, maar dan zijn ze nu zomaar bezig dat uh, McDonald's misschien wel zegt van nou, nee hoor, dat halen we eruit. We doen dan nou gewoon een normale kip erin. Ja, oké. Okay. Maar als overheid kan je wat betekenen. Nou, uh, muziek op de radio. Ik zit in godsnaam te kijken wat ik wat, wat heb ik opgezet. Oh jawel, Only Seven Left. We hebben er al eerder wat van gedraaid. Dat heette toen Wake Up. Dit is de nieuwe single. Die heet namelijk Love Will Light the Dark. Eeuw, en jouw jongere dag, denk ik dan. Woke up with feeling. There's a reason I'm still here. I up at the sea. I'm In a park. You're your name En tweets en SMS. Wel een contact blijven, hè? Dan krijg je de 20 miljoen niet, natuurlijk, hè? Nou, uh, zo is het ook weer in zulke. Hé, geinige muziek, hè? Ja, dat is een beetje, een beetje uh, Surinaamsachtig, met, met, met van die pannen en potten voor je. niet ja, idee krijg ik ja. een beetje Met die muziek. Dat is toch wel weer geinig. En daar wil ik ook best nog een keertje heen. Ja, daar, uh, je wilt daar. Oh, je hebt nog steeds iets met, uh, met iets. Met een <laughs> grote zwarte, yeah, zwarte mannen. Ja, met die grote zwarte mannen. Die maar niet het moet wel die mooie zijn, hè? Ja, die wil je ook wel een keer aansnijden, niet hè? Die, uh, ja, je hebt, bij de negers heb je ook verschillende... Uh, Rassen. Net als je bij... Hier uh, wij, wij hebben... gaat een fout over gepraat worden. Ik neem wel afstand. <laughs> je neemt afstand? Ja, nee, maar dat is toch ook bij de Aziaten. Hè? Je, ja, bedoel, ja. je, je ja. hebt uh, de kleine Indonesische. Je hebt de, de, de Mongoolse. Ja. Weet je wel. Dat soort, uh, de, de Chinezen. Die zijn toch allemaal anders. Ja. En ja, ik ben dus gewoon gek op die Nubi Chinese. Die vind ik erg mooi. Die grote, lange mannen. Een foto van het gezicht is leuk. Ja. Maar je hebt liever nog Want ik kan later het ja. nogal tegenvallen. Doe maar even een foto van... Uh, zijn handen. Van handen. En zijn tanden. Wow. Ik vind het ook oh, heel ja, belangrijk, oh, ja. ik ja. ben dus wel in die landen geweest, ja. inderdaad. Je kan dus zien dat de gezondheidszorg qua tandtechniek op een laag pitje staat. En dan denk ik, dat vind ik dan zo jammer, want ja. als ze zo'n parelende lach hebben, zo kan je het, dan, je kan het niet anders noemen. Een parelende oh, lach, dan, en dan ben ik om. Oh. En dan ben je om, ja. en uiteindelijk dan denk je mezelf, dan gaat er wat gebeuren, netje. Uh, ja, dat de, maar, niet. De, de denk, ja, maar het schijnt ook dat die sta, de, de meeste uh, uit Afrika en alles, dat die ook helemaal niet zoenen. En dan denk ik, wat zonde? van die mooie lippen. En dan denk ik, oh. Dan ja, ze komen misschien niet meer los van elkaar dan. Als je twee, van, twee paar van die lippen hebt, dan... Ja. Jezus, is het weer goedkoop om over dat soort dingen te praten. Mm -hmm. we ja, maak je die dingen eens met even. Nou, de volgende week maandag is het, ja, 30 april. Het is echt bizar. Gewoon, ja. Het is alweer zo ver. We kunnen de straten, we kunnen echt die kleine kinderen weer aftrokken. Van 1 euro is te gek, ik geef 50 cent. Je mm -hmm. kan echt voor de hapbekrat, kan gewoon echt die hele huizen vol zetten met meuk, met troep. Alhoewel het wel minder wordt. Want ja, je hebt tegenwoordig marktplaats.nl en ook nog tweedehands sites waar je gewoon alle dingen kunt kopen het hele jaar door. Dus je hoeft niet meer te wachten tot uh, 30 april. Maar toch heeft het wel iets. Het heeft sfeertje. Het zweertje. toch spannend van wat komt er op straat te staan. En uh, nou goed, nu denken ze in Amsterdam van ja, dat moeten we toch anders gaan aanpakken. En van der laan, jawel, die burgemeester die heeft iets bedacht. Elke bezoeker van een supermarkt mag maar één blikje of één flesje bier per persoon meenemen. En nou zegt Albertijn wel leuk bedacht hoor, allemaal wel heel erg leuk, maar wat denk je wat voor rijen we krijgen bij de, bij de kassa? Elke keer moeten ze dus weer een nieuw blikje bier gaan halen. En elke keer weer opnieuw. Ja, en elke het weer opnieuw. Het haal je toch lekker de dag ervoor dan. Dat zou ik dan ook denken, neem het kratje mee. Alleen op straat, ja, als je dan zo'n kratje loopt te slepen in Amsterdam, kan het ook wel weer uit de hand gaan lopen. Dus ja, ze proberen het op deze manier toch een beetje in de hand te werken. Dat alcohol gewoon dat we droog worden gelegd. Ja, ja dat is ook zo. Ja. Ja, zo is de burgemeester Bernd Schneiders. In de... Schneider? Snijders. Schneider, <laughs> ja? Die heeft ook al van, hebt hebt het afgelaste koningin de Kenau in Haarlem. Uh, ze zijn bang daar dat uh, de koningin dacht, een te zware wissel trekt op de politiecapaciteit. Ja? En die zegt ook al, van ja, als je ziet aankomen dat ergens veel mensen op af kunnen komen, kun je maar beter zoals een kennelpark voor zijn. En het zou het gedoog van zo'n spontaan bezochte party niet ver zijn ten opzichte van organisatoren van andere evenementen. Dus want aan uh, andere evenementen worden wel garanties gevraagd in verband met de veiligheid. Ja? En met, uh, met zo'n spontaan iets, uh, dan zeggen ze, ja dat vinden wij niet goed. En ze zeggen ook, be bandjes, bentjes en st steentjes overal in de stad. Geen grootschaligheid. Ja, kijk, Haarlem is voor ons natuurlijk al iets dichterbij. Ja? En niet de grote druk op de omgeving waar een evenement wordt gehouden. Geen suipartijen en geen illegale houseparties. En als dat wel gebeurt, gaat de politie er zo nodig de elektriciteitskabels uittrekken. Nou, wat een spelbrekers weer. Nou, zeg. Maar ja, de organisatoren die Koningin Kenau wilden organiseren, dus in het Park, die kunnen volgend jaar in de herkansing en als ze de Koninklijke Weg wandelen, wat uiteraard gedaan wordt op Koningendag, maar ja? dat ze echt alle vergunningen aanvragen, dan uh, gaan ze ook rekening houden met de wens van omwonenden en uh, dat het allemaal goed gaat en waarschijnlijk dat er een... Een wc-cabine staat en weet je, Dat het gewoon allemaal goed georganiseerd is En dat niet al die uh, Die dronken gassen ergens over In die partieken gaan zitten sassen En dat, en dat soort dingen. allemaal over, uh, over het Keno-park Nou, als we ja. het toch over Keno hebben Straks, Anouk Ja ja. Mensen alle dachten dat we een Keno voor ons hadden Anouk, weet je wat dan zijn man die laat het bloed uh, Die haalt het bloed om die nagels weg Maar ja, dan zag je de rapper die rapper pakt daar gewoon helemaal in In ja. die frame met de flame. The wrong time, but the fire still burn? Ah ja, ja, ja, ja, precies En het gaat zo helemaal door aan het einde Ja, dat had je al begrepen, de plaat gaat gewoon zo door Das Game, uh, of nee, Das Pop En uh, Game heet het, uh, The Game Dat is namelijk uh, de laatste single En ik moet weer even kijken of ze iets nieuws hebben <laughs> kijk of ze nieuws single's hebben ja, Ah, dan moeten we weer draaien, nieuwe muziek draaien Weer allemaal Ziefm, ja, echt uh, kom. Toepak leeft op de radio maar Geloof maar, voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes Ja, dat weet ik, dank u <laughs> Ik wil ook vreselijk lachen als ik het dan ook weer hoor, want hij was echt als een kind zo blij, weet je? Ja, dat was, uh, dat was echt, Wij vonden het allemaal fout. Oh, ja, maar wij konden het toch wel ook wel waarderen. Toch, toch, toch vind ik, hem wel aardig. Ja, het is een leuke vent. Ik, kan, ik wil. Hij heeft ook een beetje zelfspot, ook een beetje. Alleen ja. die uh, theatervoorstelling zijn de krom. Paris was aanwezig. Ja, zo zei de toet, Paris was aanwezig. Ja, het was allemaal al een belachelijk groot succes. Ja, nou, dat vonden wij een... belachelijk ook. En wat een heel groot succes is, en wat, het is ook best wel interessant om naar te kijken. En het boeit me dat laatste moment. Beetje, die idioot die rond heeft geschoten op het eiland. Ik, ja, ja dat ik ziet er goed uit ook. Die de mag die naam wij nooit meer willen noemen. Nee, het liefst wil ik zou ik zijn beeld er niet meer zien. Nee. Maar ik wil het wel even hebben over de vormgeven. Het is zo mooi vormgeven. Ook die, die advocaten die hem bij staan, heel mooi gefotografeerd op zo'n bank. Zijn zo heel stoel kijkend, weet je En vroeger werden ze al. Het alleen maar getekend, hè? Ja, tegenwoordig moet het allemaal uitgemeten worden. En hij heeft een heel mooi pak ook. En dan worden zijn handboeien worden afgedaan. En dan gaat hij vuist allemaal. Oh, dat is zo goed overnacht. En ik wil echt weten wat hij gedacht heeft. Wat hij allemaal gedaan nee, heeft. Nee. Wat, hij allemaal, wat hij op dat moment deed. Dat mag je allemaal vertellen. Want het is leuk. Het is een leuke show. Die moeten we met z'n allen volgen. Want ja, dat kan mensen toch op een leuk idee brengen, hè? Om het allemaal zo eens breed uit in de media te volgen. En wij hebben met z'n allen al bedacht van die man moeten dood. Maar het lullig is. Dat heeft hij zelf al bedacht. Ik heb gezegd, hij heeft gezegd het beste zou zijn dat jullie me gewoon doodschieten. Ja. Dus hij krijgt "Oh joh, een aan aanval. Misschien doet hij dat expres. Zin. Misschien doet hij het expres omdat hij hoopt dat er gewoon iemand komt en dat hij opeens met een werpsterf, weet ik van wat, dat hij gewoon dat hij ook nog een, een heel eclatante dood heeft, weet je wel? Waar ja. iedereen weer over hem heeft, weet je? Wel? Ik zit echt in een goedkope zoop met een verstandelijk gehandicapte. Daar ja. zit ik naar te kijken gewoon. Ja. En daar moeten we gewoon met z'n allen aan toegeven. Dus ik denk, eens, man. Maar ja, goed, met z'n allen. We zijn ook weer mensen die ervan genieten thuis. Je denkt, ah, wat, wat vervelend en wat nare allemaal. O, het, en, en, en, en je hebt ook mensen die verdienen eraan. Want die hebben er zeg maar een baantje aan. Ja. Dus ja, laat het maar op de televisie zo vaak mogelijk voorbij komen. Ja, ik vind echt, uh, ze hadden het helemaal stil moeten halen. Eigenlijk wel. Helemaal ik dood. Ik vind het echt walgelijk. Dit. Maar Disgusting. We zijn over het hek en we lopen in de wei met z'n allen. Ja, we moeten nou ja. we naartoe. Ik heb nou. nog een ander politiebericht, wat veel leuker is. De, in België hebben ze, zijn er tien portefeuilles afgegeven bij de politie. Maar er kwamen slechts zeven terecht bij de eigenaars. Want er waren tien zogenaamde eerlijke vinders. Die hebben dus een portefeuille afgegeven op het politiebureau. En in de beurs zaten de gegevens van de eigenaar. En 150 euro. Hey. En in twee gevallen had de politie niet eens contact op met de eigenaars. En verdwenen portefeuille spoorloos. Hey, maar dit is oud nieuws niet. Dit was bij Pond Nieuws of bij, wat was dit? Ja, nou nee, zo oud was dit niet hoor. Nee? Niet maar uh, ja, de politie heeft nu zelf een procesverbaal opgesteld tegen zichzelf. Want uh, dit kan natuurlijk niet. Nee? Ik vind, het wel. <laughs> Ik vind het wel. Ja, het is wel naar dat er een heleboel dingen nu tegenwoordig uitgelukt worden. Hè, en dat het dan gelijk in het nieuws komt. Ja, nee, ja, Van dat, dat ik spaar. zeg van nou ik zet mijn fiets voor het politiebureau Even kijken wat er gebeurt En dan kijken we, ja precies En ik doe er een seddertje in ik, Misschien een heel klein cameraatje ja. En dan hoor je agent misschien zeggen Oh die vind ik wel leuk, dat is voor mijn zoon ofzo weet je Uitlokking, All, uitlokking allemaal Gewoon echt alles voor, voor, ja, voor een goede televisie Goedemorgen Ja, Zandvoort Tijd voor muziek op die zender Straks wat nieuws uit de regio dames en heren ik ziet allemaal nog uh, hier bij je. Uh... CFM, CFM, CFM, CFM, CFM. Ja, bij CFM. Uh... Toepak leeft voor alle fijne berichten. ja yes. Nou zeg. We zijn weer in een olifant. Wacht, ik pak hem even weer even hoor. We hebben toch weer een patiënt hoor. Is het We Have band We Have band Where are you people? Ja. Yeah. Had ik hem nou of niet It's a we have banned. and we have banned. and where are your people? Wij in Nederland kunnen zich soms zo druk maken over so dingen. Suriname maken ons zo druk op. Oh, die mensen daar allemaal zo drama. En die hebben daar al zo, ze hebben de volgende stap al weer genomen. Die hebben ze stappen. we stappen er gewoon rijden. We hebben een nieuwe president. die gaat van ons allerlei leuke dingen doen. Die gasten daar Yay. aan de, de Noordzee. Ja. En dat soort figuren. Daar heb je ja. echt geen boodschap aan. Nee, nee. Geen zorgen over. Nee hoor, hij maakt zich helemaal. Ik vind, sorry, ik blijf te draaien. Maar ik vind het een heel grappig mannetje gewoon. Echt. Ik hoop dat ze veel plezier met hem beleven. Maar blijf wel aan die kant, weet je? Hij aan komt, die kant, ja, ja, nou, niet, ja, aan de andere ja, kant van de Evenaar of ja, ja, ja, in de buurt van maar. Evenaar wegwezen. Wegwezen, jij? Wegwezen. Niet wegwezen, komen. blijf op je eigen plek, ja. Uh, ja je hoeft niet hier naartoe te komen. Uh, oh, en uh, wacht. De nee, nee, wat, wacht even. Aan de Noordzee. Aan nee, de Noordzee, de Noordzee. Ja. Uh, ik zit even kijken waar we ook naartoe moeten. Oh, je moet hier naartoe. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. oh, en ik heb zo goed nieuws. Nou. Want er zijn weer vier... Nieuwe Nederlands die hebben bloemen gekregen van onze lokale burgemeester Belinda Geurensen. Die bloemen! Ja, dus mevrouw S. Sivak, mevrouw Aan Plantema, mevrouw M.C. Haldeman Agier en F. Rajit. Hartelijk welkom allemaal. Alle vier hebben een certificaat van Nederlanderschap ontvangen. Een mooi boek over hoe het heurt in Nederland. En natuurlijk bloemen! Sorry! Ja, het is zelfs zo dat de gemeente Zand wordt organiseert iedere drie maanden dit soort plechtigheden. En de naturalisatieceremonie die is al verplicht, verplicht hè. Ze doen het weer niet spontaan. Nee. Bij die 2006 verplicht en uh, ja, uh, ze krijgen dan dus het certificaat van Nederlanderschap en ze kunnen gelijk een nieuw paspoort aanvragen, dus dat is mooi. Ja, goed. In de nacht van uh, vrijdag op zaterdag dus volgende vorige week alweer eigenlijk, ja. is een melding binnengekomen van een brandende, brandende motorfiets aan de Spijkstraat. De brandweer kwam uh, naar de locatie om de brand te blussen de brandstichting wordt niet uitgesloten en de politie is benieuwd of er mensen rond het tijdstip iets hebben gezien. Meld het even, dan kunnen ze, verder, uh, kunnen ze het afhandelen. Ja, natuurlijk. Een bromfiets op de Van Spijkstraat, dames en heren. Oké. Okay. Uh, wat heb ik nog meer? Uh, wethouder Toner heeft prijs uitgereikt. voor het schoolvoetbaltoernooi. Het was afgelopen maandag en dinsdag. Er was een meisjes- en een jongenspool, en de meisjes van de Oranje Nassau School hebben al hun wedstrijden net als vorig jaar gewonnen met een doelsaldo van plus 20. Nou, jongens, met de 2K ek doet dat er even na. En bij de jongens was het uh, wat spannender, want de strijd ging tussen de kampioen van vorig jaar, de Duinrooschool, en de Oranje Nassau School. Kampioen werd weer de Duinrooschool met slechts één punt verschil. En uh, de sportiviteitsprijzen die gingen dus voor de meisjes naar de Nicolas School en voor de jongens naar de Maria School. Oh, dus nou hartstikke leuk. Ga zo door jongens met deze sportieve dingen. Ja, oké. Okay. Zover het nieuws uit Zandvoort. Tot zover het nieuws Hallo. uit Zandvoort. Tijd voor de Jalan de keuze. Let me put my arms around you once more. There's nothing left here. Better hold on tight Will we ever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 een drama ook dit, hè. Oh, dit raakt me zo dief, dit altijd. Ja. Sorry. Nou, nou ja. Ja, sorry, het raakt hem gewoon ja. erg. Ik kom, uh, Hij wordt je een weg. beetje depressief van, ik denk beetje, ik. Ja, wow. ja sorry. Wow, sorry. Doe een beetje denken aan die kat die ik vroeger had. Hij had, had toch een hele, hele moeilijke faten. En dan heb jij heeft gewoon twintig plaatsen geselecteerd, platen. Ja? Ja? En dan heb ik er eentje... En ja? die wordt gewoon keihard gedist. Ja, lekker weer, lekker weer nou, ja. Hier word ik depressief van. Maar het schijnt dus in Nieuw-Zeeland. Ja? Behandelde artsen depressies bij tieners, ja, dat ben ik helaas niet meer. Nee? Met een driedimensionaal computerspel. Dat even effectief kan zijn als normale therapie. Ja, dat heb ik meer gehoord. Dus eigenlijk ja. moeten ze dat spelletje bij deze cd leveren. Ja. De gemiddelde uh, ru de gemiddeld ruim 15 jaar oude patiënten leerden in de virtuele wereld om te gaan met negatieve gevoelens, zoals woede. En volgens de onderzoekers kan het spel als behandelmethode even effectief zijn als één op één therapie. Jee. 44% van de patiënten herstelden volledig na het voltooien van de uitdaging in de virtuele wereld. En in een normale behandelgroep ligt het percentage slechts op 26%. Zo. So. hey Ja, ik heb pas geleden een wetenschapper erover gehoord. Die zegt dat ja, ook angsten en andere dingen worden allemaal in de driedimensionale dimensionale wereld worden, worden, ja, worden, worden verholpen. Oh, en, heel en als mensen zeg, bijvoorbeeld een spinnenfobie hebben. Dan wordt er gevraagd. Uh, ja, we hebben een therapie daarvoor. Je kan kiezen voor met kleine spinnetjes naar grote spinnetjes te gaan werken. In het echt. Ja. Of je kan in een computerwereld gaan stappen. En die is vrij realistisch. Alleen dat begrijpen ze woord dan niet. En dan kunnen ze steeds realistischer maken. En op een gegeven moment kan je steeds beter met zo'n spin omgaan. Oh, zou ik ken dus iemand die, die, die heeft een vogelfobie. Ja. En dat is wel heel vervelend. Want als jij gewoon op een terras wil zitten. Er ja. zijn zo vaak mensen die die vogels lopen te voeren. Dat, ja, dus, dus, mee, dus, ja. Dan, dan, dan zit je daar gewoon op het terras. En dan loopt gewoon zo'n duif onder je stoel door. Nou ja, zij zit echt uh, gelijk van... Whoa! Weet je, ja. Is, ja, die duiven die zijn, ook, die zijn niet klein. Oh, nee. Maar zelfs met musjes is het ook zo. En dat, dat, ik vind dat inderdaad ongelooflijk. Maar je kan het zelf gewoon niet begrijpen. Kijk, een gier vind ik wel spannend hoor, dat ja. moet ik zeggen. Ja, een gier. Oh, ja. Ja, oh. En uh, de grote, grote zeevogels vind ik ook wel spannend. Maar ik heb ook ja. al zo, als zo'n beestje aanvalt, dan pakt hem gewoon bij zijn nek. Ja. En, uh, en, en, en, en, en dan zo. ga je gewoon even schudden. En dan oh. is hij nek gebroken, weet je okay. oh, dus, uh, Kom op. Okay. Toch? Oh ja, nee, ja, wel van aanpakken. Ja. Ik zou hem af en toe gewoon hebben de lucht schieten, maar jij doet gewoon, uh, je pakt hem gewoon buiten. Ja, nee, als, als zo'n vogel te dichtbij zit en hij, hij, hij wil je aanvallen, dan, ja. uh, dan sla je toch gewoon een meppen met een krant of zo, of met een de, met de sneeuwschep of zo. Hoppa. Jij wil nog wel een vrouw, of een man aan de haak slaan. Hallo. Als Hallo. vogels jou echt aanvallen, dan, dan, dan, dan, dan, dan doe jij toch ook? Ja. Jij vertelde laatst dat je een hele agressieve droom had. Ja, dat klopt. Ja, maar dus dat was uh, over inbrekers die in mijn huis zaten en dat ja. uh, ging met de knuppel. Maar ja, als, als, er, als er nou zes vogels op jou zitten en je willen, willen pikken. Nou, dan knijp je ze toch ook door en dan gooien je kaart tegen de muur. Ja, ja, dat gaat helemaal niet gebeuren natuurlijk. Maar ja. het gaat wel om nog even bij die drie-dimensionale uh, wereld te blijven. Therapie. therapie. Therapie te blijven. Ja. Dus ze zijn daar zelf mee bezig. Ook dat je zegt, maar, als je een, een sociale fobie hebt met mensen. Zijn die computers zo ver aan het programmeren dat die computers zichzelf. Of leert om met jou om te gaan en om de grenzen van jou op te zoeken in jouw sociale fobie. Oh ja, want dan krijg je dan bijvoorbeeld zo'n uh, computerfiguur tegen. Die, uh, die reageert op wat zeg jij? En ja. dan, uh, wat voel je nou? En dan zeg je dit. Oh, en dan hebben ze de automatisch die tekst en zo. Ja. Oh, dat is wel gaaf eigenlijk. Ja, dat is wel grappig. Nou, want ik zit nog steeds. Ik word ontzettend afgeleid door de hoesje van Anouk. Namelijk, ze de, zei: de oh, ja. For Better and Worse. En dan hebben ze haar zo leuk gesminkt Net alsof ze op haar gezicht is geslagen. En ja. dan. Kijk zomaar even in de camera. Oh, oh kijk moeilijk. Net alsof je echt geslagen bent. Ik vind het zo, zo nep theatraal. Doe hem gauw weer in je tas, zeg. Ja. Ah. Ik moet zeggen, de muziek vond ik niet zo slecht. Ik denk dat ik uh, bijna over mijn freebie ben. Ja, ze kijkt ook echt heel ben. boos, hè? En ik denk, het is anders. <laughs> Neppig. Nou, hier kijkt ze wel wat vrolijker. De achterkant uh, is alweer een stuk beter. Dan is het achter de rug, letterlijk. Ja. Hoe vind je die? En ik, dacht, ah, ah. ik dacht echt dat het ontzettend stoelwijf was. Tot een gegeven moment. Die. Die. Uh, die uh, documentaire zag over die rapper... Die extends, ...Extense. Extends, die Extensions. Weet Al, had hij die... ook een extensie? Nou, dat weet ik ja. niet. Maar goed, hij was helemaal into de Bijbel natuurlijk... ...en uiteindelijk had hij met verschillende vrouwen op bed gedeeld... ...en zij had niets in de gaten. Goh! Eh? Ja, ha Hallo, ze had vier kinderen. Hoe druk denk je dat je het hebt met vier kinderen? Ja, maar als jij... Als en Er zijn die mannen, die zijn dan... ...van, ik wil niet als een kind behandeld worden... En dan gaan ze mokken, want ze krijgen niet genoeg aandacht. En dan gaan ze vreemd. Dan denk ik van. Dat ben je ook, als jij nou gewoon helpt, die vrouw met die kinderen. Dan wordt ze dankbaar. En nou dan heb je die engel in bed weer terug. Want zo oh, werkt het ook. Ja, oh ja. Zo werkt het mannen. Ja, ja precies. Ja. Help je vrouw? Ja, help. Dat en af en toe ook even de afwas hè? Dan krijg je credits ja. on the book of love. Oké, okay. nou neem de tips even mee. En ook oh, zien we met een paar mannen uit de stoel stappen. Ik begeleid het. Uh, Op een tijdje uh, bed brengen, even mannen, dat helpt ook. Ik begeleid deze actie van jou even met een scheurende gitaar. bij met chocolade. Oh man, die ga je helemaal op los. Gewoon, wat is dit? Gary Clark Jr. Is er ook een senior? Laten we met de twee maar even muziek maken. Dat gaat volgens mij nog veel heftiger worden dan Bright Lights. as well. Ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Nee, daar draaien wij het op de radio. <laughs> Wat een heftigheid. Ja, dan zakt je broek echt van af. Hey, Hou zo op. Nou, zeg maar op met het stomme geschrijf van je. Stomme islam, man. Vangmatig idioot. Nee, je moet niet zeggen stomme islam. Nee. Stomme wilders. Maar goed, ik dacht hij wel... Ja. Uh, wie noemde hij dan pas geleden nog Echt, zo is ik zou van... zeggen doet u zelf eens normaal. Nou, dat zou ik toch wel zeggen. Zeg maar. heeft het bedraaid, landt alweer tegen tien uur. Bent u wakker? Volledig, volledig. volledig. Oh, wat is ja. dit. Fijgen, wat een gave plaats. Nou, ja, denk denk de ja, precies. Uh, het gaat heel diep ben naar binnen. Nog een beetje water zo. Carrie dus... Clark Jr. en het heet de Bright Lights. Bright, bright Lights. City, zou ik dan zeggen. Ja, dat, die had ik ook gelijk. Het is ja. ook een van de one liners Ik heb uh, een onderzoek gezien. Het schijnt dat studenten die water drinken tijdens het maken van een examen betere zijn. Oh. Het blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Londen en Westminster. En de onderzoekers hebben dus 447 studenten uh, het, geobserveerd. Oh, dat moet ik nog hebben. Het was Duitse dag, hè, gisteren. Maar vooral oudere studenten namen wat te drinken mee. En ze bleken gemiddeld 5% hoger te scoren. En bij de jongere leerlingen was het effect nog groter. Bij deze groep lag het gemiddelde cijfer zelfs 10% hoger dan bij de anderen. Oh. Volgens Chris Paulsen, die dus dat onderzoek heeft gedaan, heeft water drinken een psychologisch effect op denkfuncties. En helpt het om je scores te verbeteren. En het kan angsten verlichten. Waarvan bekend is dat ze juist een negatief effect hebben op schoolprestaties. En uh, hoewel het nog niet helemaal duidelijk is waardoor water een positief uh, invloed heeft. Is het volgens polsen dus belangrijk om gehydrateerd te blijven tijdens examen. Dus Mout, neem een fles water mee hè, met je examensak. Volgens mij beginnen volgende week. Ja, of zo de, beginnen de examens he? op school. Of over twee weken. Is dat dan alweer? Ja, in mei. En uh, dat schiet hartstikke op, man. Kijk. je Ja. Nou, ik ben uh, zwaar onder de indruk. Dat, dat, dat, dat kan niet van. Dus uh, allemaal water meenemen. Want dan heb je uh, gewoon 10% meer. Dan, dan heb je in plaats van een, 6, een 5. heb je net een 5,5. Dus een 6. Meteen yes? al, je ziet meteen al weer te rekenen. Ik zei ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dat is uh, goed. Uh, ik heb hier nog het nieuws. Een Amerikaanse regisseur heeft de woede van het Zuid-Afrikaanse publiek op, het, op de hals gehaald. Hij, is nou verantwoordelijk, of hij wordt verantwoordelijk gesteld voor een dood van een 20-jarige surfer. Die werd namelijk door een haai doodgebeten. Dat gebeurde voor de kust van de Kaapstad. Chris Fischer was voor de televisie in de National Geographic de, was bezig om een documentaire te maken over haaien. En hij had... Uh, en een haai gelokt met 24 kilo sardientjes en toen werd hij zelf nog opgegeten. En uh, ja, hij zegt, hij spreekt het tegen zijn team was al een paar dagen niet meer op de plek aan het filmen en toen gebeurde het dat een surfer daar werd gebeten door een haai en dus dood ging. Oh. Dat lijkt, lijkt me nare dood Ja, uh, trouwens vorige week zondag Ik weet niet of je het gezien hebt uh, Toen was het natuurlijk uh, 100 jaar geleden de Titanic uh, ja? zing, uh, ge, gezonken, gezonken ja. Gezinkt is G gezinkt. Nou goed uh, En uh, toen ging eens, uh, uh, Ballard ging toen Onderzoeken hoe dat schip nou uit elkaar gevallen is En het gaat dan zo ontzettend ver Dat ze zeggen van Nou, de onderkant van het Titanic ligt daar Hoe kan dat nou? Hoe is dat dan gegaan? En gaan ze alles in animatie terugbrengen Nou, dan zeggen: je, yeah, het gaat echt heel ver we weten nou minus elke gedachte bij Titanic. We weten waar de, waar, de, waar de kapitein heeft gestaan We weten wie zijn laatste wip heeft gemaakt We weten wie aan boord was We weten nu precies hoe die boot uit elkaar gevallen is We weten nu alles We kunnen het nu allemaal een, we kunnen het nu allemaal een plekje geven Ja, dan is het klaar Ja, ja het... dat vind ik ook van, uh, ja, Er waren heel veel uh, mensen natuurlijk verdronken Maar dat is gewoon niet de enige boot Die uh, gegaan is Dacht je van al die uh, submarines die in de, in de oorlog Neergeschoten zijn en zo. Ja. Er zaten ook heel veel mensen in dat en daar we... weten we veel minder van. Maar de Titanic is natuurlijk gewoon nog waanzinnige fantasie. En ja. het, is, het, is, het, is, het is maf dat zo'n groot schip natuurlijk uh, om er ging en, uh, Nou, die... vooral omdat ze gezegd hadden dat hij nooit kon zinken. Nee. En dat heeft natuurlijk gewoon uh, de hele, hele ding gedaan. Er zijn zelfs nu een, een quintet of een, uh, in ieder geval is nu een groepje mensen die speelt muziek. Wat op de ik ook gespeeld werd. En die gaan dus de zalen langs om uh, overal uh, te spelen. Wat uh, op de Titanic ook gespeeld was. En daar had je ook, zeg maar, als uh, mensen, als je op de eerste... Klasse uh, uh, biforkeerde, kreeg je een boekje. En dat was een soort jukebox. Oh, en, en dan kon je muziek aanvragen. En dan kon je zeggen: met het boekje kon je dan naar het uh, nou, naar die muzikanten gaan. Er waren het stukken 4, 5, 6. En dan kon je zeggen: Nou, ik wil dat en dat horen. En dan krijg je vast iets. Uh, die nummers die jij altijd hebt van de Asterix Galaxy en dat soort dingen. Ja, ja, van die toepasselijke van die muziek. Vagen... En nu is het ook altijd de vraag: wat voor muziek werd als allerlaatste gedraaid door de Titanic? Nou, dat is ook ja, altijd. Dat de is vraag. wel bekend volgens mij. Dat is wel bekend, maar wordt later weer een beetje. Uh, uh, twijfel gebracht, omdat het namelijk een heel dramatisch stuk is een heel zwaar stuk is van dat, we, dat we God om vergeving moeten vragen en dat denken, dat is ja fijn. natuurlijk, maar het moet ook, voordat je aan de hemelpoort komt ja, maar ik bedoel, in, in het begin was er natuurlijk helemaal niet zoveel paniek op de Titanic want iedereen dacht van, nou, het blijft allemaal wel een beetje drijven ja, zat boten oh, zat reddingsboten ja, oh, sad, oh, man, zeg. in de eerste plan die na, uh, uitkwam daar stond ook alles in dat ze al gered waren Ja, ik, kreeg een, ik moest even bijkomen van mijn hard attack. Hard attack! Oh. Ja, leuk! Ja, dat dit is een dit. leuk nummer. Astor Galaxy Tour en uh, ja, hard attack, precies. Goed, we loopt tegen aan het einde van het hard-programma. Ja. En hoe kan je een hard attack voorkomen nou? door meer frisdrank te drinken in plaats van alcohol? En het is gebleken dat jongeren alcohol gaan drinken als ze anderen. Uh, alcohol zien drinken. Maar een nieuw onderzoek toont ook dat het omgekeerde werkt. Als populaire jongeren aan de fris blijven, ja? zijn le leeftijdsgenoten minder geneigd tot alcoholgebruik. Dat oh, zegt gedrag. Oh, wacht even. Nou, ja. Ja, wereldnieuws dit weer. Ja, wereldnieuws. Om erachter te komen hoe de invloed van leeftijdgenoten op alcoholgebruik werkt, onderzocht de Hanneke Teunissen en collega's of jongeren van 14, 15 jaar hun geneigdheid tot drinken aanpassen. Aan leeftijdgenoten die duidelijk voor of tegen alcohol zijn. Daarvoor hebben ze een groot onderzoek gedaan. Onder 532 jongeren. Ja. Waarin de populariteit van medescholieren ook in kaart werd gebracht. En daarna deden 74 jongeren mee aan een vervolgonderzoek. Maar 74? 74 hele jongeren. <laughs> waarbij ze in een digitale chatroom een aantal vragen over drinken kregen voorgelegd. En, uh... en het bleek dus wel dat uh, de jongens werden zowel beïnvloed door de populariteit van de jongeren. Ja. En, uh, en, en uh, wat ze dronken. Dus dat is, uh, dat is een nieuw resultaat wat zeggen ze Oh dames Rick ik heb ook van die spannende ach, ach, reclame verwacht, van Sissy hè van ja? de oh, dat dat zo stuur in sturen De ja? Sissy uh, reclame Of Sissy ja, zie je, ik ja je dat, doet, oh, dat ja. is zo stoer. Oh, man. Ik had dus het nou, het helemaal niet verwacht. Nee, ik had niet ja. verwacht zo'n uitslag. Oh, als je de een ziet drinken en de ander denk ik oh, kan ik ook wel wat gaan drinken. Oh, laat ik ook een colaatje nemen. Oh. Ja, maar, ik vind, moet ik zeggen, ja? als ik in de kroeg ben en ik krijg een drankje aangeboden. En de ander neemt een colaatje Dan denk ik wel van, oh, het is misschien wel slimmer om we nu ook even een te nemen. In plaats van een drankje. Dat is ook Dat is wel zo. Dus Bl ik denk dat, uh, ja? dat, dat de mensen in de kroeg ook vaker moeten zeggen ook tegen een ander van. Wil je ook een uh, verse jus? Of zo. Want ik zeg ik wel, verse jus is net zo duur als een lekker wijntje. Ja? Maar eigenlijk is het wel van goed, die vitamine C ondertussen. Ja. Om, het, eh, om, om je hoofd weer een beetje, en je lichaam weer een beetje op pijl te laten komen. Dus eigenlijk moet je, je loopt zo'n kroeg binnen en je staat bij de ingang, bij de, bij de deur. En je zegt vanzelf, eh, eh, drink even wat eh, fris. En dan moet je zeggen het even tegen de volgende. En dan gaat er zo'n heel lopend vuurtje, drink even wat fris. <laughs> en dat zou dan nee, of je roept heel hard, één cola light. Ja. En iedereen denkt, oh lekker. En één melk. Ja, doe maar een melk. Ja. Ja. En, en, maar dat dat is een spelen. En één melk. Een melk. Ja, maar dat mag niet meer. Want melk schijnt niet zo goed te zijn als je denkt. Nee, dat... oh, daar werd echt uh, in het begin heel veel reclame voor. Maar de schoolmelk is er meteen raar gegooid. Want dat is helemaal niet zo'n goed idee eigenlijk Het schijnt ook, het onderzoek, weer een ja? laat zien dat kinderen die minder melk drinken. een lagere kans hebben op diabetes type 21, 22. Kijk, dat is 23, ook weer één. 22, 23. Ja, maar ja, dus, dus melk is. Ja. Dieren drinken ook geen melk hoor, als ze rijf zijn. Dus waarom zouden wij dat doen? Goed, nou, met deze geweldige, spannende de, de, de, de, de, de, uitkomst uit, uit, uit, ja. gaan wij toch naar het einde van dit radioprogramma. Ja. En euh, dan vraag je, je natuurlijk straks af, euh, wat, wat, wat, wat, zal er straks, wat, wat zal er straks, zeg maar na tien uur gebeuren? Nou, dan gaat de stekker eruit. Ja, er, er is veel te veel mensen zijn gekomen, ja. dat kunnen ze voor de beveiliging niet aan. Nee, precies. De protocollen zijn daar niet op afgestemd. Goed. Um, ja, dit is... Maas Kees met come closer! Kom dichterbij. En wij, gaan wij gaan weer verder weg, jongens, sorry. Maar vinden jullie het een leuk idee?